Er zijn veertien verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op een huis, sieraden en apparatuur. De actie tegen hennepteelt in Brabant werd uitgevoerd onder leiding van de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit. Daarin zitten onder meer gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. De hennepkwekerijen die werden opgerold stonden in Tilburg, Breda en Helmond. In Japan zijn zo'n duizend schoolkinderen ziek geworden. Waarschijnlijk hebben ze voedselvergiftiging. Ze werden niet lekker na het eten van soep, salade en gehakt. Een paar kinderen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is er slecht aan toe. Op negen scholen werden kinderen ziek op het Japanse eiland Hokkaido. Al die scholen krijgen eten van dezelfde centrale keukens. En die keukens zijn gesloten voor inspectie en ook het eten wordt nog onderzocht. Deskundigen gaan ervan uit dat de kinderen een Salmonella-vergiftiging hebben opgelopen... Probleemgokkers kan binnenkort ook de toegang tot automatenhallen worden geweigerd. Nu kan dat alleen bij vestigingen van Holland Casino. Staatssecretaris Steven wil de aanscherping meenemen in de herziening van de wet op de kansspelen. Het is de bedoeling dat er naar Belgisch voorbeeld een verbodsregister komt met de namen van mensen die niet in casino's en speelhallen mogen komen, bijvoorbeeld door een gokverslaving. Twee jaar geleden vroegen gasten van Holland Casino bijna 9000 keer zelf om een entreeverbod. De casinos legden zo'n verbod 250 keer op tegen de zin van een bezoeker. Het ministerie van Landbouw roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Bulgarije... omdat daar de besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer is uitgebroken. Ook wordt afgeraden om bijvoorbeeld kaas, huiden of jachttrofeeën mee te nemen. Op die manier wil de overheid voorkomen dat de ziekte ook in Nederland opduikt...